Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Den Haag heeft de politie een einde gemaakt aan de blokkade van de A12. Zo'n 100 activisten van Extinction Rebellion waren rond 12 uur de weg opgegaan. Ze eisen een einde aan fossiele subsidies. De actievoerders zijn met bussen meegenomen. De Extinction Rebellion heeft de A12 vaker geblokkeerd. De laatste keer was tijdens de NAVO-top in juni. De politie heeft iemand aangehouden in verband met de onrust in Beverwijk. Het is een man van 20 uit Heemskerk. Hij wordt verdacht van het verspreiden van valse informatie en opruiing. In Beverwijk en Heemskerk ontstond eerder onrust door een conflict tussen twee groepen jongeren. Er werd daarom een noodbevel afgegeven en meerdere middelbare scholen bleven gisteren dicht. De politie ziet veel netberichten op sociale media rondgaan en roept op die niet meer te delen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Rusland zegt opnieuw terreinwinsten hebben geboekt in de Oekraïnse regio Dnipropetrovsk in het oosten van het land. Maar van een grote doorbraak is geen sprake, zegt ook de Oekraïnse president Zelensky. Hij zegt dat het Russische offensief compleet is afgeslagen. Er zijn volgens Zelensky nog wel gevechten, maar er is geen opmars. Ondertussen gaan de aanvallen van Rusland op andere plaatsen in Oekraïne ook door. In Londen is een grote demonstratie begonnen... van groeperingen die zich verzetten tegen immigratie. De protest is georganiseerd door de anti-islamactivist Tommy Robinson. Het motto van de demonstratie is Verenig het Koninkrijk. De organisatoren noemen het een bijeenkomst voor de vrijheid van meningsuiting. Er is ook een tegendemonstratie aangekondigd van een anti organisatie. Het weer bij weer met kans op hagel en onweer. Tussendoor ook periode met zon. Het is een graad of 18. Vanavond in het binnenland droger. Morgen overwegend droog met af en toe zon. En dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9. Amstelveen richting Alkmaar voor Knopend Velsen 10 minuten vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest 10 minuten.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. They say I'm nasty, but I don't give a damn. Getting built is how I feel. Some nasty questions why am I so real? But they don't understand me. Always It's, what it feels. It's my No Nobody can tell me what to do. It's my life Cause what are we doing? I'm doing for you now. Don't get me wrong, I'm really not sued. Eagle trips is not my thing. All these strange relationships really get set out. Met periode dat een R&B en swingbeat enorm populair was. Met name in en rond onze hoofdstad Amsterdam. En hier hadden Bobby Brown en My Prerogative, de eerste hit... ...na het nieuws weer van drie uur. We gaan ook meteen in het tweede uur naar Dijkjesveld, naar Piet toe. Want Piet is er inmiddels gescoord. We nee, worden duur betaald vandaag, want het is nog steeds 0-0. We zitten in de 33 e minuut ongeveer nu. En uh, ja, we hadden net wel een mooi kansje vandaag. We hebben net een vijf wissels tegelijk gehad, dat is nog heel kort. Zo Dylan Kreugen ging eruit. Schio G. Codrington ging eruit. Salim Vertoet ging eruit. Ties Broek ging eruit. Een jeugdspeler. Die, uh, en Mees Vergalen ook een jeugdspeler die eigenlijk vandaag zijn debuut maakt, die is gewisseld en in het veld zijn nu. Wat oudere gienen zoals Manu Ipenburg, Berk Beelenkamp, Dani Kierengorf, Rico van der Burg. En But Water en met name de laatste But Water heeft een uh, vrij, heel lange blessureperiode achter de rug. De, ik hoor die zelfs bijna al wel twee jaar en net een uh, But was altijd nogal beroemd, befaamd om zijn uh, vrije trappen. En net nam die zo'n vrije trap van een meter op 30 af en dat was echt. De keeper kon hem net op het hij liet hem gaan, maar ik kon hem nog net voor de lijn tegenhouden. is dus dus eigenlijk het enige wapenfeit van de tweede helft tot nu toe. En uh, dit was jammer. Dus but is weer terug en daar zijn we wel blij mee. Altijd een goede voetballer, en een enthousiaste voetballer. Soms een beetje te, maar nu uh, misschien is dat ook een beetje minder geworden na zo'n lange blessure. Nu ja. gaan we op links, op links een aanval over links. Menno Ipenburg ook ingevallen, juist. Ook, ook een gevaarlijke speler vind ik zelf altijd. Eerst zelf op de bank gezeten. De trainer is nog zoekende naar de juiste en sterkste formatie. Oh, daar gaat. Ze nou, breken uitschapel, want de nummer 7 gaat er op rechts maar door voorzet oh ja hij nee, wordt afgestopt berg Nijboerberg goede actie van Nijboerberg en ook goed uitverdedigd. en we gaan weer naar een aanval beginnen oh Gio en dan gaat hij over rechts van de blijft blijf maar even zitten misschien dan gaat butje water butje water in contact de gaat mee Rico voor de Burg. Oh, overtreding. Nee, geen overtreding. De bal gaat achter. Ik stel voor om even terug te gaan en straks zelfs wapenfeiten te zijn dat ik het net vermeld. Ja. Ik heb er ja. heel lang over om nu de bal te pakken. Dus. Dat is een uh, de, goed idee, Piet. In de 30e minuut. Dus als je over 10 minuten nog hebt gebeld, heb dan hebben we de uitslag. En dan uh, kijken we of we kloet de hand kunnen geven met een overwinning of uh, niet. Ja, leuk. Ga ik ja, zo meteen ja. doen over tien minuten. Welkom, of sowieso komen we dan weer bij je terug, Piet. Dankjewel, Rob. Oké, okay, tot zo meteen. Ja, dat was Piet Pijper live vanaf Duintjesveld. Nog steeds niet gescoord daar dus, hè? Dus uh, wethouder Jan Jaap de Klut nog steeds niet in de problemen... want uh, ja, hij is ook een beetje voor de tegenstander. Uh, dat hebben we net in het interview met uh, Jaap uh, Koper kunnen horen... En gelijk heeft hij natuurlijk, als zijn familie erin meegespeeld heeft. en Nou betrokken ook bij de organisatie zelf van Schaafland. is dat ook begrijpelijk, Jan Jaap. Dus daar hoeft hij zich als wethouder absoluut niet om te schamen. Nou, 0-0, of dat zo blijft, horen over een kleine tien minuten... van Piet als we weer teruggaan naar Dijksveld. Verder in het tweede uur van Zandvoort op zaterdag... Veel aandacht voor een evenement over twee weken. Want we kunnen jaarlijks van de Shanti- en zeeliederen genieten hier in Zandvoorts. En dat wordt dit jaar georganiseerd door een bestuur bestaande uit vier personen. Nou, ze waren vanmorgen met z'n viertjes aanwezig bij de collega's van Goedemorgen Zandvoorts. En na dat interview gaan we zo dadelijk weer even luisteren. Maar eerst gaan we onder meer wat gouden oude platen nog voor je draaien. komen we nog één keer weer terug bij Piet. En dat is rond en nabij de evenementagenda hoor je het interview met de bestuursleden van het Shanti en Zeelieden Festival hier in Zandvoort. Zo gaan wij het doen in het tweede uur van dit programma. En ook uh, Olivia Newton John nog een keer voor je draaien. Hier is uh, de single Magic. Je hoorde de mooie, rustige zingen van uh, Olivia Newton-John natuurlijk. En uh, Magic, zometeen gaan we weer naar Duitsersveld toe. Want uh, dan gaan we richting het einde van de voetbalwedstrijd van vandaag. Waarin nog niet gescoord is 0-0 op het uh, scorebord. Uh, daar tegen uh, Schravenland in de Bekerwedstrijd. Sticks en Beep ja, na de rechter, het einde van de voetbalwedstrijd van vandaag, dus zo dadelijk uh, Piet Pijper, maar eerst nog even een heel klein stukje van uh, de volgende plaat uh, Little China Girl, die hebben we al gehoord, <laughs> hoe kan dat nou weer uh, nou ja, de single uh, van uh, ja, uh, Bob, uh, David Bowie dan hè Vreemde dingen zo op een zaterdagmiddag, maar het is wel gelukt hoor. We hebben verbinding met Piet Pijper, het slot van de wedstrijd. Piet, neem ons mee in het doelpunt naar een festijn daar op Duitsjesveld. Ja, je zegt altijd ik ga niet voor een 0-0 wedstrijd naar het stadion toe, maar dat is eigenlijk vandaag ook een beetje zo. Het is nog steeds 0-0 en uh, ik, ik denk dat die scheidsrechter elk moment fluit kan pakken om een eind uit te breien. En dan eindigen we met 0-0 en dan uh, gaat Schravenland verder naar de volgende de ronde. En wij uh, gaan ons voorbereiden nog een week hier op de volgende competitiewedstrijden uit. En die is volgens mij volgende week uh, zaterdag in Hoorn. Dus, uh, dus dan gaan we voor het echie zeg maar. Hè? Ja zeker en ik denk dat de spelers uh, na zo'n lange tijd er echt wel weer zin uh, in hebben om uh, competitie te gaan spelen. Ja, ja, dat zeg ik. We hebben natuurlijk in zo zo'n nieuwe. Als je vijf spelers wisselt. dan is, weet je nog niet precies waar je aan toe bent. Dus dat is nog niet zo. Dat bedenk ik dat we de formatie ook al gevonden hebben. Waarvan, waarmee we te sterk zijn. Nee, wat, wat verwacht jij? Zal hij, de, de trainer, zou hij beginnen met de, de nieuwere spelers? Of zit hij toch weer uh, oud vertrouwd? Uh, zo aan het begin van de, de wedstrijd ja, van volgende week? Ik heb geen idee, ik hoop zelf ik, dat hij een beetje, toch wat, een beetje gaat veranderen, dat we toch wat een beetje versie krijgen. En uh, wat de, wat die aanvallers moeten toch wel een beetje, ja, dat, ja goed, dat is een keuze van de trainer en hij kijkt ook naar de trainingsopkomst en hij heeft allerlei andere meetmethoden waarop hij zegt dat ze wel moeten spelen. En wij zijn natuurlijk alleen maar kijkers op het, uh, langs de lijn en die weten alles beter. Dus Het is best lastig voor de trainer ook, maar hij verwacht ook een, 100% training en alles. Dus, en als je daar dan afvalt, ja, dan kan hij het niet maken om je dan wel te laten spelen als een ander. Hij maakt er nu een einde, Rob. Ja, ik, ik hoor hem. Je hoort hem ook? Ik hoor hem ook. Nou ja, dat betekent... Uh, heeft, iedereen gehoord, ik, heeft iedereen hem nu gehoord. Ja, lekker, hè, lekker naar de kantine en uh, nog even verder genieten van deze zonnige zaterdagmiddag. Of is uh, de zon weer weg? Nee, een beetje half, half, half. Beetje half, nou ja. Ik ga even kijken of meneer Jaap de Groot er nog is. Ja. Nee, daar ga ik nog een biertje van nou eh? Zeker weten Piet, dankjewel. En tot volgende week, hè. Ik doe, ik voor, kan, voor, de, voor de competitie. Nou ja, eindstand van uh, deze wedstrijd tegen Schravenland. 0-0. Dank aan uh, Piet Pijper en Jaap Koper uh, voor uh, de verslaggeving. En alles uh, rondom uh, die wedstrijd, zullen we maar zeggen. Dit is zo'n lekkere plaats. De single van uh, Killing Joke. Love like blood. Nou, denk, wat uh, draait hierop nou? Nou, een plaat uh, een beetje uit zijn jeugd, hè? zeg maar, uh, Killing Joke en uh, Love Like Blood. We draaien de 12-in-versie daarvan, omdat we eigenlijk van dit soort uh, muziek uh, nooit uh, genoeg krijgen. Lekker, ja, New Wave was uh, destijds enorm populair en het hoorde je in diverse hits uh, langskomen, zo ook in de, deze single van de Killing Joke. We hebben dit hele weekend hebben we open monumentendagen, ook in Zandvoort, onder meer in het uh, raadhuis. Is het hele weekend uh, tot aan vijf uur van alles uh, te doen. En uh, ja, iedereen is van harte welkom, de toegang is uh, helemaal gratis. En de monumentenburgemeester die vangt je daarop uh, in het uh, raadhuis. En dat is uh, niet, niemand anders dan uh, Fred uh, Roosnaert, uh, die dat uh, allemaal verzorgt. En uh, vandaag ook nog de bispopzingers die opgetreden hebben daar uh, op het uh, raadhuis... en uh, verder uh, vele andere activiteiten. Rondleidingen die worden gegeven. En uh, uh, even kijken, de schatten in de kluis van de burgemeester. Ook dat is een heel uh, interessant uh, item natuurlijk. Wat uh, zal in die, uh, in die kluis uh, zitten van de burgemeester? Je maakt het uh, allemaal mee bij de Open Monumentendagen dit hele weekend... Verder hebben we over twee weken in Zandvoort weer het Shanti en Zeeliederen Festival. Een grote organisatie zit daarachter. En vanmorgen waren de organisatoren allemaal aanwezig bij Goedemorgen Zandvoort, bij mijn collega's. En er werd vooruitgeblikt op dat mooie festival van zondag 28 september aanstaande. Met een viertal uh, bestuursleden van uh, de organisatie. En we zitten hier met vier mensen die eigenlijk uh, het stokje een beetje overgenomen hebben. Olga Poos, 6 ja. zag ik. Dat klopt helemaal, ja. Erwin Hilbers, uh, ja. ook bekend van de vismaaltijd. Je zit ook in het bestuur, neem ik aan. Ja, en Harry Huppelschoten, nou ja, dat, dat moet ongetwijfeld de penningmeester zijn. Dat kan niet anders. Ja, ja, ja, ja. En, en, en jij bent, uh, Rob, de graaf die dan voorzitter is waarschijnlijk? Nee, nee, nee, dat denkt iedereen. Maar, maar dat is uh, mijn uh, goede vriend Erwin Hilbers. Helemaal ja, goed. Het, goed. Een, nou, in ieder geval een goede voorzitter, ja. Rob. Dat is wel lekker. Het Chantikore Festival, want uh, dat gaat 28 september komen... Uh, is het al bekend wie meedoet, want Ik heb op de website gekeken, shantiac.nl... maar daar stond nog helemaal niks op verder. Ja, Verschillende nou, koren met uiteenlopend ja, repertoire... zingen over de zeevisserij en het uh, zeemansleven. Nou, dankjewel. Uh, ja. Ik denk ik help je even. Ja. Ja. Ja. Voordat, ik, uh, voordat ik antwoord ga geven uh, op jouw vraag... wil ik een kleine correctie uh, ja. uh, maken... Uh, jij noemde Ben Zonneveld, maar vlak twee andere mensen... Hadden nee, me nee, nee, nee dat ik, de doe ik niet alleen Fred Paap en Maaike ja. Koper, ja. he, met z'n drie ja. hebben ze dat uh, voor een hele lange tijd hebben Klopt. georganiseerd. Ja. En uh, al, al een aantal jaren aangegeven, uh, vooral door Ben, van joh, ik, ik ga er een keer mee stoppen. <coughs> en de laatste keer stond er eigenlijk een, een alarmerend stukje in de krant. Klopt. En wij alle vier uh, zijn benaderd of hebben zelf contact mee opgenomen. Want dit is iets wat moet blijven. Ja, het dit is een prachtig evenement. Een tuurlijk, evenement ja. Waar, tuurlijk, ja. Uh, ja, is gewoon belangrijk. Dus Absoluut. Dat is de reden dat En we... toen, is, toen is Rob in de organisatie gesprongen. Uh, onder andere. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja waar, springt, no? waar springt Rob niet in? Ja, ja. hij springt in zoveel <laughs> dingen dat ja, iedereen. Is <laughs> dat iedereen ook automatisch denkt dat hij de voorzitter is. Dat is ja. dus helemaal geweldig. Nee, hij zit natuurlijk ook in het bestuur van Radio ZFM. Ja, waar zit ja. hij niet in? Waar zit ja. hij niet in? <laughs> Komt dat? Ik vind dat er een lintje. Ik, ik hoor een lintje aankomen. Ja, ja, ja. <laughs> als die hem niet krijgt, dan knip ik er zelf. heen. Ja. Ja. Nou ja, goed. Uh, jullie ja. hebben als voorbeeld gehad hè, de vorige organisatie. Ja. Uh, gaan jullie het anders aan. Of, uh... Nou, een, eigenlijk niet echt. Uh, we hebben een hele kleine uh, toevoeging. Uh, het, uh, de, de start is altijd in Nieuw Unicum. En mm -hmm. dat, dat blijft ook zo. Oh, dat blijft zo, ja. Uh, maar we hebben een, uh, een welkom door David Molenburg op het, uh, op het raadhuis. Dus daar okay. komen alle koren naartoe. Ja, ja. Uh, en dat hebben we eigenlijk vooral gedaan om te kijken... kunnen we meer mensen naar het evenement, uh, naar het dorp mm -hmm. krijgen. Mm -hmm. Oké, okay, dus dat is een belangrijke toevoeging. Ja, en dat, en, dat, dat is... Uh, ja, ja, en ja, de, dat plekken, kan de plekken waar ze gaan zingen, die blijven een beetje hetzelfde. Die hè? blijven hetzelfde. Uh, Gastuidsplein. Dat uh, nou, het, het is bij het Wapen, het Dat uh, uh, is Piet Plotien. Lauren Hardy. En, Laura, ja, en uh, Kerkplein. Ja, en dat zijn ook ja. allemaal sponsors, zie ik. Ja. De gemeente Zandvoort is de hoofdsponsor van het ja, festival. Ja, absoluut. Dus zij vinden nog steeds dit een heel belangrijk uh, uh, doel. Ja. Ja, ja. ja dat ja. is mooi. Ja, en uh, nou, je hebt het over sponsors... Uh er zijn, er zijn er nog een paar, hè. De Hema... De... de Jumbo, hoe krijg je die? Want de Jumbo nee, is helemaal niet in zandvoort. Nee, dat is... Dat website is, uh, je van de broek zijn. Ja, dat staat hier op de site, ja. Ja, maar dat, dat moet er nog af. Ja. Oh. Dat, uh... Maar Olga, jij bent, uh, ik <laughs> denk de laatste... Uh, twee, drie, vier maanden... enorm bezig geweest. Ja, dus om al die koren... Ja, en achter het scherm is ook via de computer... ook heel veel werk ja. ook om, om alles om te zetten. Dat uh -huh. is... Uh, ja, dat is werk wat, wat achter de schermen ja. moet gebeuren. Maar er waren natuurlijk uh, vele zangclubs uh, die al langer en meer, meer geweest zijn hier, hè? Ja, klopt. Zijn ze wel enthousiast om uh, hier te komen? Uh, ja, nou, uh, we, hebben wel, uh, we hebben ook andere koren uitgenodigd uh -huh. ook om ja, een beetje, beetje diversi diversiteit, ja. diversiteit uh, aan te geven. Oké. Okay. En uh, nou ja, goed, we hebben acht koren. En uh, we, we zijn er klaar voor. Die zijn nu wel bekend. Die komen van de week op de website. Oh, die komen van de week op de, op de website. Oh, de ja. op de website. En, en, en welk koor is er nog nooit geweest hier, die wel komt? Uh, dan moet ik even, moet ik even, de, even denken. Dat waren de, de, de Maasse de zangers volgens mij. Hè. Uit Limburg? Ja. Nee, nee, die komen niet uit Limburg. Uh. Ah. Ja, die komen wel een eentje, eentje okay. ver weg. Ja. ja, een beetje ver weg. Maar goed, ja. uh, ze vonden het leuk om hier een stand te ja Ja, die hadden, die hadden zich eigenlijk al, ja. uh, al, al heel vroeg mm -hmm. aangemeld. Ja. ja, ja, ja. Nou, dat is mooi dat ze zo enthousiast zijn, omdat ja. er uh, zoveel ja. komen, hè? Ja, ja, wat en uit Zomvoort hebben we natuurlijk de wapenzangers, hè, denk ik? Jazeker, ja. want die gaan ook uh, zingen in Nieuw Unicum om uh, alle koren uh, welkom te heten. oké. Oh, okay. Dus ik uh, ben ook bezig om de wapenzangers een beetje te enthousiasmeren ja, dat... En Ja, Weer een beetje nieuw leven in ja, Daar zit jij zelf in? Uh, Daar zing ik zelf in. Bij mijn in. zuster ook morgen, maar het ja, ging de nou. laatste tijd niet zo geweldig. Uh, nee, het niet. was. Uh, het, het, het, het, het, ja, op Zolland gezegd, het kakte er een beetje in. Het kakte er een in. beetje in. Nou, maar ik heb, ik heb dat nu gaan. samen met Harry uh, heb ik dat ter hand genomen, die okay. accordeonist. Want we hadden ook. Ja, was ook, lastig, was ook overleden. He? ja... Dus ja. Dan, ja, ja. De, uh, maar goed, dat, uh, we, laatst hadden we twintig man en, uh, nou, toch en uh, weer iedereen is dol ja, enthousiast. Dus, uh, ja, want ja, de kerststang moet natuurlijk ook door blijven Ja, gaan, zeker. Ja, ja? zeker ja. Door, uh, ja. <laughs> dat kunnen we niet grappen uh, ja. ja. natuurlijk. Nee, nee dat... Uh, ja, en Harry, uh, uh, ja, ik denk dat uh, het financieel gezien ook nog wel een uitdaging is, of niet? Nou, dat valt me mee. Dat valt me mee? Nou, ja. ja, Moeten moet jullie bijvoorbeeld de reiskosten betalen van die koren of uh, doen ze... Dan moet je betaald worden. Dat moet doen betaald worden natuurlijk. We, we hebben natuurlijk een, een goede subsidie van de gemeente. Ja, dat is belangrijk. En, eh, we proberen nog wat andere mensen ja. bij te krijgen. is ook gelukt. Dus met sponsoring uh, komen jullie een heel uh, eind? Ja. Eigenlijk voldoende, we waarschijnlijk. We moeten alleen uitkijken dat we niet te veel uitgeven. Nee, dat is heel belangrijk natuurlijk. Maar, maar dat moet nog gebeuren. Oh, dat, dat uitgeven dat moet nog gebeuren. Ja, maar, maar het, het, het, het geld is er wel. Het is al de 26e keer dat het wordt uh, gedaan. Ja. Hè? Wat, hoe is het ooit begonnen? Dat is een goeie. Die, dat is denk ik een vraag die aan een van de vorige... Dat weten jullie niet? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Nee, nee. Er nee. ja, zit natuurlijk weer. een heel stuk geschiedenis uh, ja, ja. Uh, vooraf. Nou ja, de, ja. Uh, ik, ik weet niet wie er echt mee begonnen is, maar was dat Bendel niet? Ja, ik denk het ook wel. Ja. We kunnen hem ja, even, kunnen ik me ik even bellen. Me. Ja, volgens uh, mij uh, Ja, zou kunnen. Die uh, ja. is toen al begonnen. Ja. Ja. Is dat het uh, via Café Koper? Uh, ja. Ja. ja, ja, Nou, er waren natuurlijk heel veel plaatsen die zo'n zo korenfestival ja. organiseerden. Ja. Maar heeft Maaik het al die tijd gedaan, 28 jaar? Michael Koper? Vast. Dat denk ik ook niet. Dat, dat, nou, ik ook dat, niet. dat nee. weet ik niet. Nee, nee, nee. nee, nee eerst hoor dat ook andere, maar ze doet het ik al twintig jaar. Hè. Ja, ja, precies. Nou, ja. Ja. En hoe, hoe lang zijn jullie van plan om het te gaan doen? Nou ja, zolang we kunnen lopen. En ja, praten, wel, uh... en zingen en zingen natuurlijk. Ja, zingen, maar dat is uh, ja, wel ja. even over aan de mensen die ja, ja, ja, ja, ja. Maar zing jij zelf ook mee? Of, uh... Ik, uh, ik zing wel mee, ja. Nou, Oké, okay, leuk. Ja, maar leuk. ik probeer het een beetje gedimd te houden ja, dat ik. Ja. ja, niet helemaal de uh, boventoon. Nee, begrijp ik. Want ja. nee, oh, het is wel ja. heel populair in Zandvoort. Zingen? Nee, het Chantie. Festival. Uh, oh. Uh, oh, ja, sowieso. <laughs> ja. Het Shanty Festival. Nou, als je ja. zingen ja. ook wel. Hoop koren zijn er nog. Ja, nou ja als, je, als je ook gaat kijken naar, naar het publiek... Natuurlijk heeft elk koor eigen aanhang mee. Maar uh, je ziet op de locatie zelf... zie je toch altijd uh, een, een, een, een best aantal bezoekers. En, en kijk dan vooral eens bij de afsluiting, bij het wapen. Ja, ja dat is één groot feest. Ja, ja dat klopt. Ja. ja, en dat is gewoon leuk. Ja, en daarom, daarom ja, moet precies. dit ook gewoon blijven. Dus, uh, en een beetje mooi weer is belangrijk. Ja. Bedoel, uh, ja, dat zit wel goed. Het is handig. stijf van de regen ja. dan is het ook niet. Nee, ja. dat, dat wordt hè? nee en, Maar het is toch wel leuk om zo'n zo, zo koor uit te nodigen voor de vismaaltijd, of niet? Of, uh, heb je wel eens over nagedacht? Daar, daar heb ik wel eens over nagedacht, ja. <laughs> maar... Uh, nou ja, kijk, de Visma dat is een heel ander verhaal. Uh, nou ja, met, met, met, en, uh... met een stukje sponsoring minder. Ah. Uh, en het is eigenlijk een, een, een soort van break-even. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. En Kijk, zo'n koor, uh, elk koor wil wel komen. Ja, maar het kost gewoon met, geld. Het kost geld. Ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dus dat uh, gaat denk ik ook niet gebeuren. Dat, nee, en de wapenzangers ongelukkig. zijn natuurlijk altijd. En de wapenzangers, ja, ja, dat is ook waar. Ja, hey Hans, ja, ja, ja. goed idee, doen we niet. Nee, doen we niet. Ja. Nou ja, het, is, het kwam er zomaar bij me op. Ja, um, ja de, de, de gemeente is daar ook uh, uh, groot voorstander van. Hè, dat, dat dit soort dingen gebeuren. Kleine, ja. kleine evenementen zoals ja. het Makreelrook, uh, uh, dit Chanticorner Festival. Ja. Dus jullie, jullie, jullie bemerken ook wel uh, positiviteit bij de gemeente. Ja, absoluut. Uh, ja. Je zit natuurlijk altijd met een, uh, met een stukje vergunning aanvragen. Uh, ja, als je daar geen kaas van hebt gegeten, nee. is de beste klus. Ja, zeker. Uh, maar vanuit de gemeente is ook het voorstel gekomen voor ...joh, vraag ja. ik voor vijf jaar aan, erover vanaf. er overal vanaf. Ja, ja, ja, ja, dus ja. ze zijn daar wel uh, heel uh, ja, toegankelijk Vlug. voor. Ja, Vlug. absoluut. Ja, ja. Ja. Maar goed, je moet toch een hoop regelen. Je hoeft gelukkig geen beveiliging te, bevelen, te nee. regelen, dat soort dingen. Nee. Maar hekken misschien? Of, uh... Ja, op twee plekken wordt, uh, wordt de straat afgesloten. <coughs> dus de Gasthuisstraat en, en de Haltestraat vanaf oh, okay. uh, vanaf mm -hmm. Oké. Okay. Ja. Oh, ja. ja. nou dat is mooi en uh, bij de opening uh, gaan ze op het bordes allemaal staan of zo, of? Ja, ja, we, uh, ja, ja, dus dat wordt, uh, dat wordt wel leuk, een, een volle bak, daar. ja, ja. En wordt er ook ja. gezongen op dus het en twee liedjes, ja, ja, ja. ja. Ja. En het Sanford's komt ook nogal voorbij, ah, op het einde. Dus einde ja. Eind, ja. Ja, ja, ja. Zoals ja. dat hoort, Dat ik. Dat is dat begint, je wel uit je hoofd, denk ik, hè? Ik, ik ken dat uit mijn hoofd, Echt Ja, dat lijkt ik Echt me waar? ook. Echt waar? Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk. Ja, natuurlijk wel. Gewel, wel. Gelukkig bij de Ik ken het Sanford's wel, Nou, als je een beetje stoffer bent, dan weet je dat wel, hè? Okay, oh, Gelukkig hebben wij de frisse lucht. Ja. Nee? Nee, ja, Ger. Ja. Ja. Oh, Gerrit is, Ger is lang weg geweest. dat stand, Ja, nee, dus, ja uh, dat geldt dat niet. Ja. En uh, nou ja, jij bent er ook in gegaan, Rob. Ja. En jij gaat het ook volhouden. Ik Naast denk. al die andere dingen. Jawel, jawel, jawel. Ja? Nee, het is een, het is een, een leuke groep uh, mensen die we uh, samen het besturen mogen noemen. We hebben allemaal onze taken. En, uh, het gaat gewoon heel, heel leuk. En ja. dat is eigenlijk een van de meest belangrijke dingen. Als je ah. aan een evenement begint. Want als je met een stelletje zangerijnen zit. Of je kan elkaar niet lucht of zien. Ja, dat, ja, dat, uh, dat, dat werkt gewoon niet. Dat en dat, je is, je dat is absoluut uh, helemaal geen sprake van. Nee, nee absoluut niet. Dus uh, ja, wij, wij zien er heel erg ja. naar uit. Om het een aantal jaren vol te houden. Maar goed, wat Erwin al zei. Uh, uh, gezondheid is, uh, gaat voorop. Mee, en je leeftijd dat, dat gaat ook meespelen. Ja. Dat merken we ook aan de. Ze zijn nog steeds enthousiast, maar je merkt toch ook wel dat allemaal wat ouder. Dus bij ja. deze een oproep aan heel veel jongeren en ook wat oudere jongeren. Ga nou eens een keertje uh, gezellig meelopen zingen. Het wapen elke maandag, Ol, ga kijk even aan. Nee, elke eerst, maandag? E e, keer eerste, in de maand. eerste maandag van, ja. uh, van de maand ja. zingen ze volle borst in, uh, in het wapen. Dus uh, ja. kom kijken, zou ik zeggen. Ja, want jij hebt het nou over de leeftijd al die, die, die groepjes die komen van buiten, Het ja. zijn allemaal oude. oude. Ja, ja, ik merk het nou, ook. Maar ik zie je in twintig jaar dan nog niet zo snel in, in, in een visserspakje staan. Uh, nee, zingen. nee, maar het, het, dat is wel jammer, want ook die mensen die nu meedoen aan die Santikoren mm. zijn ooit jong geweest of jonger. Ja, maar die jong begonnen zijn. waarschijnlijk. Waarschijnlijk ben... jong begonnen. En misschien was het vroeger ook wel meer een traditie dan, dan dat het nu is. Ja. Kijk, we weten allemaal wat een, wat een mobieltje tegenwoordig als invloed heeft. Ja, ik, ik noem maar wat, maar ja. ik zou het heel erg jammer vinden als het daarbij zou blijven. Dat ja. je op een bepaald ogenblik een soort sterfhuisconstructie ja, nee, gaat, ja. gaat krijgen. Ja, ja. Dat zou ik persoonlijk heel ja, erg jammer nee, vinden. Gaat er voor jou heel veel werk in zitten Rob? Uh, ja, we hebben alle vier toch wel uh, zoiets gehad van dat doen we even in de positieve zin mm -hmm. van het woord. Maar er gaat wel heel veel werk in zitten. Ja, en heel Je veel tijd. En heel veel tijd. Je krijgt onverwachte vragen uh, van: uh, mag ik dat meenemen? Mag ik een auto? Ik heb toevallig een, een mailtje gekregen van een, een, een zanghoor die zegt: mag ik een autocue meenemen? Ik denk ja jeetje mina. <lacht> de, hè, dat gaat dan wel erg veel autocue. Ja, maar dan nemen ze de zelf mee? Ja, ze nemen allemaal mee. Hè, apparatuur, dat mag, dat ja. mag. Alleen er moet natuurlijk wel plaats voor zijn. Ja. Ja. En, uh, en tijd. En tijd uh, om het op te ja. bouwen. Hè. We hebben vier vrijwillige dames, hè. Uh -huh. uh, Ankie Miesbeek is daar onder andere een van, die de koren ook in goede banen leidt hè, bij, ja. alle, bij alle locaties. Dus ja, het vergt ja. gewoon wat organisatie en het is voor ons alle vier de eerste keer. Ja. Olga en, en, en Harry hebben natuurlijk uit volle borst meegezongen, uh -huh. maar Erwin en ik nog nooit. En we doen dit met elkaar voor ja. het alle, allereerst. Ja. En het is prima overgedragen door het vorige bestuur. Daar heeft wel geest... nog een beetje op de Zeker, ja. Ben kennende is hij het liefst er nog bij. Is is al zou hij het. dat niet zeggen. Ja. Maar hij, hij heeft het allemaal goed overgedragen. Ja, ja, ja. Zowel Maika en Fred. Uh, Fred en vragen, vragen kon u hem altijd bellen? Of zo. Altijd. Nog steeds. Ja, nog steeds. Ja, nee, dat is waar. Ik heb zijn nummer ook hoor. Maar... Nou, ik heb hem toevallig ook, ook al. Ja. Ja. <laughs> nou, nog één keer, Rin, Het gaat dus 28 stemmen gebeuren. vanaf hoe laat is dat? Uit 1 uur, dacht ik. Uh, nee, we beginnen natuurlijk in Unicum. Ja, dat is ontvangbaar. Uh, kunnen uh, mensen al. ook bij zijn dan, eventueel niet? Ja, dat kan. Als ze willen, ja. Dat ja. kan, Jazeker. ja zeker. Ja. Ja. Ja. En we hebben natuurlijk het hele programma wat we nog definitief moeten maken. Uh, dan zal het ook uh, nog uh, in de krant komen te staan. Ja, oké. Okay. Dus voordat ik uh, verkeerde tijden ga doorgeven, dat iedereen ja. dat gelijk in zijn agenda Nee, krijgt. Dat is waar. Nou, en, en het kan dan uh, bekeken worden op de website shanti-aanzee.nl... Want die gaat dan uh, volgende week, daar komen zeg maar, alle, komt alles op de Dan ja. komt alles ja. op te staan. Nou, het staat er nu al op hoor. Nee, dat staat er, staat er oh, niet nee, op, dat uh, zeg ik. Het staat er niet helemaal op. Nee, dat dankjewel u wel, Dat had ik ook wel gezien. Oké, nou ja, daar staat er ook waarschijnlijk wel precies op. Uh, de tijd in de. Ja, wie ja, waar. Klopt. Theater, ja, ja, klopt. Ja, dat klopt is. Oh, ja. Voort zegt ja. Het voort, ja. Zoals de dorpsoproeper van Zandvoort zou zeggen. Ja, inderdaad. Trouwens, nog een dorpsomroeper? Nee, uh, nee die hebben we nee. op dit moment niet, nee. Nee, helaas. Is het wat ja. voor jou, Hans? Uh, nee, dankjewel. Ah. <laughs> maar uh, nee, we hadden, we hadden er een, maar die stopt toen. Oké. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst. En dan uh, gaan we, uh, gaan we met z'n allen op naar de 28e. Ja. Ja, ja, hartstikke ja. leuk. En we hopen een beetje redelijk weer, want uh, er nee, ja. staat ja, Er wordt ook wel een drankje mee. bij gedronken. hè? Nee. nee, nee. Koffie nee. en thee. Vooral. Oh, okay. ja. Ja, ja, het klonk heel erg gezellig vanmorgen. Bestuur van Shanti en Seeliederen Festival aanwezig. Bij collega's van Goedemorgen Zandvoorts. Dank even voor het interview. Dus 28 september het grote Shanty en Liederen Festival hier in uh, Zandvoort. En iedereen is weer uh, van harte welkom. Lekker mee zingen, meedoen en uh, lekker genieten van uh, die oude liedjes die gebracht worden. En uh, genieten gewoon van, uh, van de sfeer uh, rondom het uh, festival. Wil je trouwens zelf een evenement organiseren, daar hadden ze het over. Hè? Klein evenement, groot evenement, allemaal van harte welkom. Maar let op. Tot aan 15 september, dat is dus overmorgen... kan je je nog aanmelden voor een evenement. Moet je doen via evenementencommissie apenstaartjezandvoort.nl Wat je allemaal moet vermelden, dat vind je onder meer op onze eigen Facebookpagina... of op de ZFM-app, ook daar staat het bericht hoe je een evenement kan aanmelden. Dus mocht je een idee hebben voor volgend jaar 2026... Meld het dan aan uh, uiterlijk maandag 15 september... via de uh, evenementencommissie. Evenementencommissie. Evenementencommissie.zandvoorts.nl Na het begin van het uh, Shanti Festival... ik zat ook te denken, wie had het ook weer georganiseerd? En Een uh, naam die ik niet gehoord heb, maar volgens mij was die er ook bij betrokken. Gert van Kuik, onze oude voorzitter... en uh, helaas uh, veel te vroeg uh, overleden collega... Van, uh, van de radio en uh, van andere activiteiten. Waaronder volgens mij ook het Zanti-festival. Uh, uh, maar dat weet ik uh, dus niet helemaal zeker. Ik dacht het wel trouwens. En misschien volgens mij zelfs vanaf het begin. Maar goed, een uh, nieuwe commissie, uh, een nieuw bestuur wat uh, daar uh, zit. En uh, zorg voor een uh, mooi festival hier in Zandvoort. Het gebeurt allemaal aan het strand. Aan het strand. Het moet opgedonken worden. Daar moet opgedonken worden. Waarom liet je mij alleen? alleen? Jantje zag geen spruim hangen. Jantje zag geen spruim hangen. In een groen groen knollen land. In een groen groen knollen Als we gaan dan met z'n allen. Jaren hand, in hand, jaren hand in hand, als het gras twee, twee rondjes hoog is. Met z'n allen naar de zaal. zie de maan door de bomen. Naar Rotterdam te gaan. Even een tussenspel. Aan het strand. Aan de Daar in het Bronsjoen eikenhout. Ik heb mijn wagen volgeladen. Wil goed bedraven tussen het goud? Zou het erg zijn, lieve ouders? Zou het erg zijn, lieve ouders? Dat we al betrossen zijn? Dat we al betrossen zijn? Hennetjes lagen bij nachten? Hennetjes lagen bij nachten? Overal waar de meisjes zijn? Meer. Maar vanavond heb ik hoofdpijn. Mag ik van u een lift meneer? En om het werk op het schip wat makkelijker te maken werd er lekker gezongen en zo zijn we gekomen aan die chantycor. Die zijn ontstaan. En dit was chantycor Albert Ross en uh, aan het strand stil en verlaten. Over twee weken dus hier in Sandpoort uh, in het uh, centrum het Chanti en Zeeliederen Festival. Dat hoorden dus we juist in het interview. Nou, we laten de plaat even voor wat de plaat is. En ga kijken of we nog de single van Kenny Rogers voor je kunnen gaan draaien. Hier is die mooie single Lady. Lady. I'm your knight in shining armor. And I love you. You have made me what I am I am yours My love There's so many ways I want to say I love you Let me hold you in my arms For evermore You have gone For so many years I thought I'd never find you. You have come into my life. And Let me hear you whisper softly in my ear. My love. I want no. lekker veel gauw muziek vanmiddag op deze zaterdagmiddag bij Stanford op zaterdag Jor Kenny Rooses en zijn single lady. We gaan alweer op naar het nieuws van vier uur. Zo meteen, derde en laatste uur alweer. Van Zandvoort op zaterdag. Met uiteraard de pitreport. Zo rond en erbij kwart over vier. Krijgen we het laatste autosportnieuws weer te horen van Randall Lawson. Verder nog heel veel andere leuke dingen. Dus ik zou als jou was, gewoon de radio aanhouden op ZFM. We zijn er al 35 jaar hier in Zandvoort. Met nu de Rocksteady. I Oh my heart. You are all that I anticipated. I wanted you every part, but I knew love would be complicated.